Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. De baas van de VN-hulporganisatie voor Palestijnen is kwaad over een Israëlische luchtaanval op een school in Gaza vandaag. Chef Lazarini zegt dat het pand vanuit het niets zonder waarschuwing werd aangevallen. Er zijn zeker 35 doden. 6.000 mensen waren in het gebouw when de Israeli forces... Een groep westerse landen vindt dat Israël en Hamas een voorstel moeten tekenen voor een wapenstilstand. Het plan werd vorige week gepresenteerd door de Verenigde Staten. Duizenden Nederlanders hebben vandaag de Franse berg Alp du Zes beklommen om geld op te halen in de strijd tegen kanker. Ook Rafke van 18, zij doet al voor de vierde keer mee. Nou, ik heb in mijn omgeving al best wel wat mensen verloren aan uh, kanker en ja, nog steeds mensen die helaas uh, ziek zijn. Uh, waaronder mijn moeder, die heeft al elf jaar lang uitgezaaide borstkanker. Ja, helaas wordt zij niet meer beter, maar uh, dat is wel de reden waarom uh, ja, wij ons al een aantal jaar inzetten voor dit goede doel omdat wij wel willen dat er natuurlijk geld wordt opgehaald voor nieuwe medicijnen en dat mensen wel gewoon beter kunnen worden. In totaal heeft Rafka al meer dan 7000 euro opgehaald. Fans van Katniss Everdeen en de Hunger Games kunnen 18 maart volgend jaar met rood omcirkelen in de agenda. De schrijfster van de boeken, Suzanne Collins, komt dan namelijk met een nieuw Hunger Games boek. Het verhaal gaat over de periode voor de oorspronkelijke boeken. Bij de Hunger Games worden jongeren in een arena gegooid... waar ze tot de dood met elkaar strijden, totdat er één winnaar overblijft. Ja, de eerste vier boeken in de reeks werden allemaal verfilmd... en ze haalden miljoenen bezoekers naar de bios. Het weer zo goed als geen wolkje aan de lucht. Daardoor wel fris vanavond en vannacht. Het koelt af tot een graad of zes. Morgen begint de dag zonnig, later kan er een bui zijn. En het wordt 17 tot 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A5 op richting Amsterdam. Voor de aansluiting met De Ring is de vertraging 10 minuten. De A27 Utrecht richting Almere, tussen Beeldhoven, een heel versumme kwartiervertraging na een ongeluk. De weg is wel weer vrij. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.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 Dat was de opening van deze Alternative FM. op donderdag 6 juni 2024. Deze band heeft afgelopen zaterdag gespeeld op Kaaspop in Edam. Zes mensen sterk. En waarom draai ik deze band Fast Countenance? Want daar begonnen we deze uitzending mee. Brand new day. Dat heeft alles te maken met volgende week. Want volgende week zijn ze in de studio. Vandaag uh, is dat ook het geval met uh, een Volendamse muzikant. En dat is. Lucie Fabienne, zij was ook afgelopen zaterdag uh, te zien bij datzelfde kaaspop. En dat was het podium van de Piers Songwriters Guild. Zeg maar een beetje de muzikant van morgen, allemaal bijna gewapend met een akoestische gitaar. Hoewel uh, dat niet alleen maar Volendamse muzikanten waren, want er kwamen er zelfs ook nog één, uh, geloof ik, één zelfs van buiten Volendam. En dat was Anette Vogel. Um, ...die brengt Engelstalige en Franstalige liedjes. Goed, even over mijzelf. Ik ben niet in de stemming, maar ik heb wel gestemd. Dus dat uh, is eventjes uh, voor de mensen die denken van... ...ook, had ik nog iets uh, gemist? Ik moet nog iets doen. Nou, dan zou ik dat als de er weer gaat doen. Want uh, ik geloof dat om negen uur, geloof ik, gaan die stembureaus dicht. En als je dan niet je hokje rood uh, hebt gekleurd... ...dan mag je ook gewoon niet zeuren over uh, dingen die je in de wereld... ...of wat dan ook, of hier in Nederland... Zo simpel werkt het in dit land. We gaan verder. En uh, dat is een dame die bezig is met een opleiding in Rotterdam. En dat is voluit heet zij Berber Dietvorst. En dit is de, eigenlijk de eerste single die ze heeft uitgebracht. en Het nummer dat heet Perfect voor een Ander. Lit in like a coat, Miss Moonshine. Taking everyone on a boat, but it helps to be alone sometimes. See the stars and read the signs, Miss Moonshine. Take some time for you. Go to a place with beads and great dance, ice cream, pancakes on Nass Mountains, a garden, Center Dew. Miss Moonshine. Moonshine, find your peace. The climbing wall, miss Moonshine. Watch yourself to your own rabbit hole. While there may be endless beats in your heart, you can't take everyone on your arc miss Moonshine. You're an animal too. You're the new Aphrodite To give you something Let me be the one who scratch your back for you Miss Moonshine Miss Moonshine You're the light in darkness that shines on us all Reflects the sun and makes us feel Miss Moonshine De single is al wat langer uit, maar we hebben hem hier ooit in de studio gehad. Deze Bram van lange. Miss Moonshine. De single is volgens mij al in april uitgebracht. Daarvoor hoorde je Berber. Maar dat is nog uh, redelijk fris. Ik geloof dat dat ook vorige maand is uh, uitgebracht. Um, ik moet nog even wat uh, dingen benoemen. Voor uh, wat betreft uh, dit uur. Want we gaan straks uh, rond half acht nog praten met Mae Evans. Hoewel het... De naam Engelstalig is. Uh, brengt ze toch echt Nederlandstalige nummers? Dus dat is ook wel een, misschien een hele leuke vraag die ik zou kunnen stellen. En ze heeft uh, vorige maand. Ik geloof in april zelfs. een single uitgebracht. En afgelopen maand heeft ze dat ook nog een keer gedaan. Met Spinder Illusie. En onder meer daar gaan we het over hebben. Wat betreft haar uh, toekomstplannen. De nabije nou, toekomstplannen. Want ja, er zijn nogal wat uh, dingen te vertellen, denk ik zo. En bovendien, ze heeft uh, vorig jaar nog de EP Bitterzoet uitgebracht. En dat is niet te verwarren met die zaal in uh, Amsterdam. Daar in, uh, in de buurt van het Spui. Een beetje op de kop van de Spui. En dichtbij Centraal Station. Daar uh, heeft het niks van alles mee te doen. Dit werd mij min of meer aangereikt door Ethan Huis. De, de man, de singer-songwriter die we kennen uit, ja, uit Venrij. Want daar komt hij vandaan. En... Ethan Huis is, ja, misschien een singer-songwriter... heeft een beetje de lange tijd folk... maar hij is er een beetje op de Americanen tour. En bij het uitbrengen van uh, zijn nieuwe materiaal... zei hij, joh, let ook eens even op San. En een van de singles die zij heeft uitgebracht... is deze single, het nummer dat heet Cult Turkey. Just staying No one's gonna stop our train As we roll to the station But it kinked up all the cables Tore up all the ties. A drive seal all day but still be denied Said they knew which way to go But they were way too slow Fuck me That just can't be true If that's what you think about it They'll fuck you too Ooh. Fuck me The eastern peril rage like an ancient fire The biggest panic to the highest fire I must admit, I bought my papers then They boarded up the shops and shored up all their lines. They brought us low, our us of our demise. They're just waiting for us to fold, you better do as you're told Fuck me, that just can't be true If that's what you think about it, they'll fuck you too. Boo, fuck me. Where's the emperor's clothes that they were wearing then? Can they still stomach their own government? Tell us don't complain you with your silver spoon For well, we stand to lose more than every single one of you Instead of taking a working man's bread You better kill him Fuck me That just can't be true If that's what you think about it They'll fuck you too Try to get you slowly with a thousand cuts One fell swoop, they won't have the guts This bit of dignity we keep, we won't be a sheep Fuck me That just can't be true If that's what you think about it, they'll fuck you too We zitten er achter ons programma dat heet Nashville. En dat uh, is een syndicated programma. Daar zouden we dit zomaar in kunnen passen. Bluegrass uit Noord-Holland. En die jongens die heetten Barnyard T. En de, het album dat heet, uh, dat heet Train. En daar is ook nog wel een verhaal aan vast. Want het bestaat uit... E dan Najatovic, Frank de Boer en Joost Abbel. En met die Joost Abbel daar uh, schijn ik een, uh, een Facebook uh, relatie mee te hebben. Dan ben je dus volgens Facebook vriendjes. En, en die Joost uh, Abbel die had uh, mij er al ergens op uh, geweest. Joh, ik ben, ben ook bezig met een band. En dat is Barnyard T. Uh, die is vanaf, vanuit uh, 2012 eigenlijk al bezig. Gedeelde passie voor bluegrass. Nou, dat hoor je wel een beetje. En de rootsmuziek. Ze hebben eerst eigenlijk eh, EP's gemaakt met covers en traditionals. Maar ineens begon toch het bloed te kruipen van... joh, we kunnen ook wel eens eigen nummers gaan maken. En dat gebeurde in de zomer van 2023. Toen doken ze de studio in met een aantal gastmuzikanten... en producer Merlijn Verboom. En ze namen daar twintig nummers op voor het dubbelalbum... ja, zeker Train. En dat is, niet eens zo gek lang geleden was, twee weken terug is die uitgebracht... We hebben hem een beetje gemist in 3 voor 12 Noord-Holland-Vloedgolf. En daarom draaien we hem nu. Zo dadelijk gaan wij met May Evans praten. Want het is bijna alle tijd ervoor dat we dat gaan doen. Maar eerst die single die ze al eerder heeft uitgebracht. En dat nummer dat heet Papa. het de bedoeling dat ik uh, op een gegeven moment iemand uh, de uitzending in zou kunnen halen. En dan is het uh, de vraag of ik die nu aan de telefoon heb, want uh, ik ben vrij laat aan de telefoon, dus ik ga nu even hekje hekje met, met uh, dingen uh, doen, want uh, dan heb ik nu, als het goed is, Marije onder de knop hangen. Ja. ja. Ja, ik stond even een beetje op een gegeven moment met iemand te praten en ik denk oh verrek, ik moet iemand bellen, dus uh, dan krijg je dit soort... Uh, Krijg je dit soort tafereelen? <laughs> dat is de gastmuzikant. <laughs> ja, dat is de gastmuzikant van vanavond. Maar ik uh, ga eventjes. Bladladlap. even op malle. Even opnieuw beginnen. Um, dit was mij Evans met uh, Papa uit uh, de maand april, kan ik mij herinneren. En dat was een single die ze al eerder heeft uitgebracht. En niks is zonder een reden, want we hebben ook haar aan de telefoon. Goedenavond. Goedenavond. Kijk, want dan heb ik het uh, netjes straks. Als ik het uh, even moet afediten voor op de website... weet ik dus nu waar het beginnetje is. <laughs> <laughs> zo werkt dat. Um, goed, we, we hebben net uh, papa gehoord. Uh, klopt, hè, dat je hem uh, in april hebt uitgebracht? Nou, het was op het randje. Het was net 29 uh, ah. Uh, maart. Ah, dat maart. Was, uh, ja, dat, dat maakte helemaal niet uit. Maar dat was de sterfdag van mijn vader acht jaar geleden. Mm -hmm. uh, dus vandaar dat dat natuurlijk uh, zo mooi samenkwam. Uh, nog net voor april, dus ja. Ja, uh, dat, was, uh, dat was dus de single. Uh, wat we, ja, nou, je, je zegt het zelf al, het, de aanleiding was natuurlijk uh, de herinnering aan je vader op die, op die dag. Ja. Ja, um, kwam dat uh, op een gegeven moment van ik moet een liedje maken over mijn vader? Nee, het is eigenlijk, uh, het, was, het was heel mooi. Dit is het begin van mijn hele reis als, uh, ja, als songwriter. Het is het allereerste dat ik ooit zelf schreef. Uh, mm -hmm. En uh, dat, dat was in die uh, welbekende coronatijd, dat iedereen thuis zat en iedereen dus met uh, van alles en nog wat bezig was. En uh, voor mij dus ook, ik heb altijd op de plank gestaan, in theaters en bandjes en mm -hmm. alles en nog wat. Mm -hmm. En ik was werkloos thuis. Dus uh, ja, een beetje gaan, gaan mijmeren en gaan zitten van, goh, ik ga gewoon lekker doen waar ik zin in heb. Ik ga gewoon achter piano zit en ik zie wel wat er uitkomt. Nou, dit dus. <laughs> dus dat was voor mij ook echt bijna een soort verrassing van, wow, ja. punt één, uh, dit, dit is vet om te doen, muziek schrijven zelf. En punt twee, dat ik dacht, goh, er zit toch best wel wat op mijn hart dus nog, wat ik nog aan het verwerken uh, ben, mm. uh, rondom mijn vaders uh, sterven. Want hij was toen al destijds vijf jaar ook geleden. Ja. Um, dus ja, dat, daar, daar, daar ga je dan mee om. En dan vijf jaar later opeens kwam dit liet eruit. Dus het was voor mij ook een eye-opener van... wow, dan moest toch echt nog wat van mijn hart af. Ja, euh, dan draag je dus eigenlijk als het ware... toch nog een klein beetje de last mee... en heb je op een gegeven moment besloten... om dit ergens een plekje te geven. Zoiets. Ja, en het was voor mij ook echt wel dat ik voor het eerst echt dacht van... oh, ik kan nu eindelijk de woorden vinden voor de gevoelens die ik altijd heb gehad. Mm. Want uh, ja, dat, dat, dat is wat voor muziek voor mij sindsdien echt betekent, het muziek maken. Ik, uh, ik pluis gewoon de gedachten en de emoties die ik heb, die pluis ik helemaal uit. Totdat er dan toch weer stukjes overblijven waarvan ik van denk... oh ja, oké, okay, nu kan ik er wat mee. En het is toch ook wel weer een heel liefdevol en... ...enigszins hoop, hoopvol nummer geworden... ...in de zin van dat ik voel... ...hij is er gewoon nog steeds bij... ...en hmm. hij, hij maakt alles mee door mijn ogen... Hmm. ...dus ondanks dat ik hem mis... ...weet ik ook dat hij erbij is... ...en dat is toch ook een, uh, toch ook een troost. Ja, oké. Okay. De, de, dan even de, de, de vraag... ...ja, dat klinkt een beetje kort af... ...maar <laughs> dat is het dus niet hoor... ...maar uh, dan even over jou... ...want ja... ...we hebben uh, wel iets van jou gedraaid... ...maar May Evans... ...wie is May Evans... Wie is Evans? Nou, hier ben ik. Ja, in het kort. Ja, in het kort. Uh, Singersongwriter Nederlandstalig. Uh, ik zeg altijd uh, pop met een zacht randje. Uh, ik, uh, ik heb een theaterachtergrond, dus het, het verhalen vertellen dat zit echt in mijn bloed. Daar hou ik van. En uh -huh. Ik hou van, uh, van duiken in de, in de emoties en, uh, uh, ja, en daar dan iets, uh, iets moois van maken. Uh, dus zo zou je het kunnen omschrijven: de muziek die je van mij online gaat vinden. Want dat is inmiddels. Uh, Alweer wat. Ja. Uh, dat is uh, dat heeft een pop gehalten, maar ja. ook echt veel verhaal. Um, ik heb veel zoveel dingen gemaakt en nu inmiddels is het wat uh, wat meer storytelling en wat akoestischer geworden. Ja. Um, eigenlijk dus een theaterachtergrond. Dat uh, vertel je eigenlijk. Met uh... Ja, daar, daar is, is, ja, is mijn hele, hele uh, leven uh, en, en, en speelse uh, carrière als, als zangeres zeg maar, begonnen. Hm. En nu inmiddels heb ik daar uh, wel afscheid van genomen. Ik, wil, ik ben me nu wel echt op de muziek aan het storten. Um, maar wel de, de achtergrond van het verhalen vertellen en de verbinding met mensen... Uh, dat vind ik toch uh, ook heel fijn. Ja, nou heb jij ook uh, nog vorig jaar geloof ik... of misschien zelfs 2022, dat weet ik niet precies meer, Helder... Uh, maar volgens mij was het 2023 geweest uh, dat jij de EP bitter zoet hebt uitgebracht. Ja, dat, uh, dat was steeds twintig alweer. Dat, uh, 22, serieus? Ja, ja. Ja, ja, we hadden het goed, ja. Ja. ja. Nee, de EP Witter Zoet inderdaad. En dat had veel nieuw Soul-invloeden. En dat was uh, voor mij echt een hele vette manier om in deze reis als muzikant te stappen. Om echt even te breken met, uh, met theater. Dat is natuurlijk een andere wereld. Ja. Um, en dat was uh, ja, te gek om, om gemaakt te hebben. En af en toe speel ik daar nog steeds mee. Uh, dat, dat, ja, dat blijft, dat blijft mijn dat ik, ik ben gek op Soul en R&B en Funk. Dus uh, dat was een, een hele mooie plaat waar het allemaal aan samen kwam. Ja, en Bitterzoet. Heb je hem ook uh, gepresenteerd in Bitterzoet? Nee, dat was wel mooi geweest. <laughs> ja, dat, dat zou gaan wel gaan. heel... Ja. Ooit, ooit een keer, ja, dat gaat wel lukken. Ooit een keer sta ik met Bitterzoet in Bitterzoet. Ja, dat zou, <laughs> dat zou wel heel erg uh, mooi zijn. En bovendien, uh, Bitterzoet uh, kan af en toe uh, een onderdeel zijn van Paradiso... heb ik uh, wel eens begrepen. Ja, het is zeker met elkaar gelinkt. Ja, er zitten soms dingen van hunzelf tussen. Maar soms uh, werken ze ook nauw samen met Paradiso, heb ik wel eens begrepen. Dus uh, in dat opzicht uh, is dat natuurlijk wel een prettig. Maar voor mij is het helemaal prettig, die zaal. Want uh, ja, ik hoef alleen maar hier in Zandvoort op te stappen. In Amsterdam uit te stappen. En ik ben uh, vijf minuten later in Bitterzoet. Zo werkt dat. Ja, dat is, dat is ook wel weer gemakkelijk. Ja. Nou, ik, heb, ik heb de EP zeker gepresenteerd in, uh, met een voeltallige band en alles. Dus Dat was, uh, dat was ook gewoon te gek. Ja. En dat, uh, die plek die heet de Toekomstmuziek. Dus dat is natuurlijk ook een hele mooie naam. Ja. Uh, en dat, uh, dat, dat had natuurlijk ook een mooie link met de EP die ik, uh, die ik uitbracht. Maar dat, uh, nee, dat was zeker echt te gek. Ja, nu heb je uh, Spinder Illusie. Die, die is vrij recent... Ja, afgelopen vrijdag. Ja, ja zie je. Dat bedoel ik. dus die, die, die is nog bij het scheiden van de markt van de maand mei nog, uh, nog uitgebracht vorige ja, week. Ja, ik bedoel, mijn naam May Evans, hè, de maand mei, dat kon ik niet voorbij laten gaan. Ja, ja. maar, maar uh, hoe ben jij op die naam May Evans uh, gekomen? Ja, nou ja, dat is, uh, ik ben begonnen met schrijven in de maand mei. Mm -hmm. um, ik heb altijd, uh, ook online en alles, was mijn naam aan elkaar geschreven. Uh, Marije van S Um, en uh, mensen lazen dat toch heel snel als Evans aan elkaar. Mm. Dus heel vaak dachten mensen ook dat mijn achternaam Evans was. Yeah. En uh, ja, uh, Marij, Mary Evans, dat vond ik net niet lekker bekken. Net, net, niet, net niet lekker klinken. En toen dacht ik, oh maar wacht, ik ben begonnen in mei. Dus dat vond ik, uh, en sowieso vind ik mei, een van de mooiste maanden. Alle, hè, alle knopjes gaan weer open, het leven gaat weer. Uh, mm -hmm. Dus zo is het een beetje ontstaan. Een ja. samensmelting van die twee dingen. Ja, en, en Engelstalige naam met Nederlandstalige muziek. Dat vind ik ja. ook zoiets uh, bijzonder. Hoe, uh, hoe verklaar je dat dan? Ja, nou ja, tegenwoordig uh, is het allemaal een beetje door elkaar heen. Hè? Heel veel uitspraken die wij uh, toch in de hedendaagse uh, mond nemen, daar zit toch, uh, toch af en toe wel wat Engels tussen. Dus dat, uh, ja. Ja, dat, uh, dat loopt een beetje door elkaar over, heb ik het idee, de ja. uh, Dan spin der illusie. Ja. Hoe ben je op dat uh, verhaal gekomen? Ja, nou, het, is, het is het onderwerp, uh, wat uh, volgens mij schreef je dat ook Jaap, dat uh, he, veel gezongen, zelfsabotage. Uh, en ik, was, uh, ik had mezelf opgesloten op een, uh, op een schrijversweekje, gewoon in iemands uh, huis mocht ik oppassen. En die heeft een mooie piano en alles. Dus daar zat ik een beetje te mijmeren en uh, heeft een mooie tuin uh, die gast. Uh, en daar zaten ze alles spinnen. En ik was maar aan het nadenken en aan het vroeten en ik werd alleen maar... Onzekerder door, door, door allerlei uh, mensen die hele toffe dingen aan het doen waren. En ik zat daar in, uh, nou ik denk dat het jullie was. En ik zag allemaal mensen op festivals spelen. En uh, ja, ik sta daar nog, stond nog niet tussen die uh, line-up. En toen zag ik dat spinnenweb zo voor me. Ik denk, het is echt als een soort spinnenweb voor me dat ik zelf niet door heb. Wat ik wel allemaal bereik en wat ik doe. En uh, ik bedoel, ik doe ook hartstikke toffe dingen. Dus uh, misschien nog geen lowlands, maar ik treed ook gewoon op. Uh, dus dacht ik van: oké, okay, dat, dat is, uh, werd opeens een link samen. Dus zo is dat een beetje ontstaan. Uh, ik ik ja, schrijf het een beetje alsof, het, uh, alsof een soort spin met elke onzekere gedachte een web uh, mm. ja, voor mijn ogen weeft. Ja. Waardoor ik dat dus allemaal niet meer zie. Dat is dus het verhaal uh, erachter. Dan nog ja. de afsluitende vraag: waar ben jij te vinden op het wereldwijde web? Ja, May Evans, music. Uh, dat dat uh, is uh, de. Hoe heet dat? Zoals uw media -naam. Dus M-A-Y, zoals de maand mei. May Evans, uh, ik heb ook een website, MayEvans.com uh, Dus dan ga je mijn geit vinden. Duidelijk! Ik heb een duivel op mijn schouder. Ik moet van hem leren houden. Een beetje liefde en wat licht. Voor het donker binnenin. Ik heb een duivel op mijn schouder. hele leven schuilen, schuilen tot het stopt. In de drukte, in de drank, in dromen die ik had. Ik kan mijn hele leven schuilen, schuilen, schuilen. En de spin de illusie trekt wet om mijn geloof. En wij zien ze niet staan. Wat heb ik aan die groei bij? Niet zet mezelf onderaan. Ik wil bovenal. Ik wil een goede nood. Zachtieren als de beste. Ik weet al lang wat er kan hebben. Dat ik droom, daarmee groeit die stem hier ook. En saboteert me als de beste, stuk, best, best, best. En de spinster-illusie trekt de wet om me geloof. met mezelf van I'm snapped back. Now I'm sober. We could have struggled on, but that wouldn't make no sense. I guess that it is just what it is. separate ones and though we stood shoulder to shoulder We hebben deze Laniek ook hier in de studio gehad. Tenminste in ieder geval de band. Want het is een band. We zijn met z'n tweeën. Sam van Gennep is de andere helft van Laniek. Maar de naamgever is Laniek Redijk. Maar je schrijft het dus met La. En dan Niek met een Q. U-E. En er zitten ook nog wel wat uh, verhalen daarbij. Want... In ieder geval uh, zijn ze bezig uh, na het uitbrengen van deze single. En ze hadden daarvoor ergens ook al een single uitgebracht. In februari. Whiskey. Uh, dat gebeurde in februari. Deze Feeling Good Feeling Fine is uh, van deze week. En ze gaan op een horizon tour. Dat is, een, uh, dat is deze zomer. En ze willen ook iets doen in Frankrijk. Dat is een beetje het uh, verhaal. Rond eind augustus, begin september... komt er ook nog eens een nieuwe single uit. En dat is uh, zo'n beetje... wat het betreft het nieuwe materiaal. Maar er is nog meer. Want uh, ze komen ook 6 juli spelen... in... Cynetal, Amsterdam. En dat is Folk folk Country, Folk Rock. Zoals het op uh, omschreven wordt. 6 juli. Uh, de deuren gaan om kwart, over, uh, wat zeg ik, kwart voor negen open. En de aanvang is kwart over negen. Dus dan kun je in ieder geval kijken naar Laniek hoe zij hun uh, nummers laten horen. Uh, bijvoorbeeld deze Feeling Good, Feeling Fine. Daarvoor hoorde je trouwens May Evans en Spin Der Illusie. Dan is het nu tijd voor een single die we vorige week al voor het eerst hebben laten horen. Lorena en de Tide en het nummer dat heet In... Inside. No. De week heeft deze Pony Machine een single uitgebracht. Gaat over, een beetje over liefdesverdriet. Je moet het maar even kijken op de website van 3 voor 12 Noord-Holland. Want daar staat het hele verhaal. Dat is dinsdag. Is dit uitgekomen. En uh, Lanique met die single. Dat was maandag. En dat is al een beetje het uh, verhaal. Uh, Lorina en de tijd hoorde je door met In Hinsight. Dat was een beetje um, ja, wat, uh, wat we hebben nog laten horen. Nu gaan we verder met Harm Lake. Dat is die band die we vorige week hier in de studio hadden. En, en dit is de echte versie van Poeling in the Sunshine. ...met eigen bewegingen hier naartoe gekomen. Hè? Ze hebben gewoon een mail gestuurd en gevraagd van... ...mogen we hier spelen? Nou, daar zeggen wij geen nee tegen. Dus afgelopen week bij 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgof. ...deze fijne band, uh, Harlem Lake. En ze hebben ook dit nummer gespeeld, maar dat was een iets wat andere uitvoering... ...namelijk een wat meer akoestische versie. Dit was eigenlijk een beetje de versie zoals je hem normaal gesproken hoorde... Uh, bovendien waren ze afgelopen zondag uh, ook nog bij NPO Radio 2 te horen bij Leo Blokhuis. Daar zaten ze ook al in. En zo zitten we alweer kort voor 8 uur en uh, is het wachten op Lucie Fabienne. Maar die is er bezig om deze kant op uh, te komen. Uh, we hebben weer zo'n uh, tracker aangezet uh, uh, waarbij we kunnen zien waar die buslijn 80 uithangt. Dit zijn Rensja hier en no Almanco. KVR. Hij heet een laatst verschenen single. En ze zijn binnenkort. Volgende week vrijdag. Gaat de zin in het pak Soms is het rot met kiks. Soms is de toko al dicht. Soms is het helemaal niks. Maar ik moet daar zijn. Dus als je me mist, ben ik precies waar ik was. Ik ben nog steeds in de mix. Het liefst had ik het vastgelegd, jong en gefascineerd Guerilla marketing bij Ilja, Opecon en ik Sprak voor de stad, met de passie van een activist Het is altijd zonde als het vastloopt op financiën Zure levenslessen, proeven zoete met de tijd. Elke route heeft zijn prijs als ze angel in me zij Onderhandelingen zijn, onderhand niet nieuw voor mij Al mijn doelen zijn om lijst, al mijn dromen nog intact Rust pakken, boek misschien een vlug naar Accra Of ik vraag het visalie, stap uit de bij spakkelen, rook een shaggy weg om de slag weg. Mijn gevoel voor theater komt niet van de Atka, pak slaag, elke bief Pak slaag, maar ik speel een doodgewone Man Thomas Acta. kaskra show, flow kouder dan Alaska Ik heb meer tunes, meer tunes Dan de wasstraat, ik heb meer moves In tune met mijn chakras Kan niet niks doen, dus ik koest elke Afspraak, de longen, het is Zonde als ik afhaak, ik ben dit begonnen dus je weet dat ik het, kan niet altijd cavia's zijn Soms is het grond met kiks, soms is de ook al dicht Soms is het helemaal niks, maar ik moet daar zijn Dus als iemand me mist, ben ik precies waar ik was Ik ben nog steeds in de mix Misschien was ik wel Egyptisch in mijn vorige Libie Ik maak een afstart bij de kappers, zeg een Nefertiti Maar raak je boven kan niet aan, alleen maar knowledge daar alleen vragen met me mee, soms is het even zwaar als het leven zelf maar dat klinkt ook weer zo gewichtig en beladen die bagage laat ik varen, shit ik kijk wel waar dit schip strandt, tussen wereld en kaart, zwem meer water dan vis precies daarom leef ik tussen kop en staart, soms is jouw bis ook anjo vis of zal hem uitblikken, het kan niet altijd kavia zijn, soms is het rot met kip, soms is het ook al, al dicht, soms is het helemaal niks, maar ik moet daar zijn dus een me mist, ben ik precies waar ik was, ik ben nog steeds